Het weer in het noorden bewolking met eerst misschien nog wat regen... in het zuiden van tijd tot tijd zon. Later vandaag ook zon in het midden van het land. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op taal 2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... voor knooppunt Everdingen 9 kilometer... en bij Utrecht lage weide 2 kilometer. Na 27 vanuit Gorkum naar Utrecht... tussen Noorderloos en gein 16 kilometer... En vanuit Almere naar Utrecht op de A27 bij Bilthoven 3 kilometer. En voor knoop het Lunette 8 kilometer. Dan nog de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij knoop het Rijnsweert 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Spree, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. Zo aan begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Deden we met Den Hartman. Je weet wel die man van uh, onder meer. Die hele bekende single Relight My Fire. En dit was een iets minder bekende maar Wel wel zo mooi hoor. De we are the young aan begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in uur drie allemaal doen, Albert-Jan? Ja, we, we zijn uh, helemaal... Uh, ja, dan moet de hele rooster weer omgooien. Want er kwam nou net iemand binnen en ik denk van... Nou, dat gaat maar rooster. Maar goed, luister. Nee, dat wisten we toch? Ja, dat wisten we, wisten we allemaal. Ja, ja, goed, okay. <laughs> goed uh, de, uiteraard de allereerst de vaste items uh, in het, uh, dit uur. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En het zijn twee dieren van de week. En hierna genaamd Bas en Bianca. En liefhebbers van het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf. Toch een enigszins sinds tijden een politiek getint gedicht. En er staat uh, eerlijk delen, heet dat gedicht. Maar wel tussen aanhalingstekens. Dus straks rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En rond de klok, uh, klok van kwart over vier is het zover. Vanavond om acht uur is hij live te, mee te maken op het Raadhuisplein. We hadden het uh, al eerder over in het programma. Dan uh, treedt Ruud Janssen op uh, met zijn XL-band. En dat mag je straks even uitleggen. En in, in de kranten staan allemaal surprise acts. Dus daar gaan we ook even naar vragen. Dus rond de klok van kwart over vier. Het interview met Ruud Janssen. En uh, natuurlijk veel muziek. En uh, veel uh, gauw -houd. Ja, voor onze Duitse vrienden gaan we deze draaien. Hier is Roger Cicero. En vrouwen rikeren die wet. Schoon ja, in de schule, die jongens hebben gelacht. Doch mir ze überhaupt nichts ausgemacht. Ze waren zo so süß, ihre Beine so lang. Bin fast een jaar in ihren Ballettkurs gegaan. Als ik erfuhr, dat ze op Umweltschutz steht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 wie sie dich ansehen und schon... Well, let me tell you about the way she looked, the way she had. To... Iedere keer alles, uh, al het nieuws over de monsters. Ja, de monsters. <laughs> en hij wou nog zombies erbij. <laughs> Ze maakt het stel wel compleet op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Je er de zombies. En Sis, not Daar. Ja, nou, hij is wel hoor. Ruud Jolsen. De man die vanaf met zijn bed gaat uh, optreden op het uh, Raadhuisplein. Goedemiddag Ruud. Welkom in de studio. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Goedemiddag. Nog een, nog een kleine vier uur te gaan. En hoe is het nou met je? Oh man, ik... Uh... Ik zie zwart voor mijn ogen. Zo. Trill als een gek. Ik ja, zie maar, het. Je ja. bent de hele week al in training. En ja, een, ja, ja, ja. Elke, dag elke dag hardlopen. En, uh, ja uh, Weet ik het allemaal niet, joh. Maar uh, dat is wat kunnen we vanavond van, van jou... en je XL-band verwachten, Ruud? Uh, we gaan uh, t-shirts verkopen. O, oh, dat is het, het XL-verhaal. -verhaal. Ja, ja, ja. ja. ja XL-t-shirts gaan we verkopen vanavond. Maar waar komt de naam XL vandaan? Weet ik veel. Dat past jou niet. Nee, dat, dat weet ik. Ik heb het nog niet bedacht. Ik, ik weet niet wie dat op die, op die dingen gezet heeft. Maar ik niet in ieder geval. Ik weet dus nergens van. Maar, maar goed, uh, wat is de line-up van uh, vanavond? Vanavond is de line-up... Heer Karel Duif op uh, drums. Oh nee, Charles wil die genoemd worden. Charles, welkom in de studio. Ja, dankjewel. dankjewel. Dus luisteraars, kijk even mee. Dan kunt u de heer alvast in levende lijve ja, ja. uh, aanschouwen. www.cfmzalver.nl, kijk live mee. Charles, hallo, okay, hallo. Daarom te rekenen. Daarom te rekenen. Maar goed, daar goed er een he, okay, ook, okay. Okay. de line-up. Karel Duif op drums. Dan hebben we Kees van der Laas op basgitaar. Paul Bakker op ja. gitaar. Uh, mijzelf dus op toetsen. En uh, Sven Duif, die is onze speciale gast vanavond. Dus die zingt en die, uh, die uh, spuugt ook wat in zo'n zo feesttoeter. Zo'n saxofoon heet zo'n ding, geloof ik. En dan, maar in het, uh, uh, Charles, hoe ze dan spelen met uh, Ruud? Hoe lang speel je al met Ruud? Nou, ik zal, ik zal het in heel kort even vertellen. Ik, ik woon in Haarlem in 1976. Toen had ik een jongen op mijn zolder wonen. Ik verhuurde mijn zolder, die heette Aard van Velck. Die had een broer, Hans van Velck. En die zat toen in een bandje met, uh, met Ruud Jansen, uh, Leon Klaassen en nog een paar andere lieden. En uh, die Hans zei, ga eens een keer mee. En, uh, waar zit dat ook weer? De Bakenisse, Bakenisse straat ja. Bakkenesse ja. straat ga eens, ga eens mee naar zo'n repetitie, ga eens meeluisteren. Ik mee en toen moest Ruud uh, dat weekend spelen met Helen Shepard. Van de... Van de de, de, de Helen de Shepard. De ja. ja. in, in de bedikker in Thijs in Amsterdam. En, en uh, uh, toen was de drummer die op dat moment uh, zou meedoen verhinderd. Toen uh, heeft uh, Ruud gevraagd van nou ga jij daar mee? Dat heb ik gedaan. En nooit meer weggegaan? Uh, nee, nooit meer weggegaan. Uh, en, nou ja, het is zo gegaan. Uh, tijdens, die, tijdens dat optreden met uh, speelde natuurlijk, Ruud zelf ook nummers. En toen bleken wij een bepaalde klik te hebben als het gaat om uh, de muziek, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, toen zijn we. -Duits, dus, uh, Duits, Frans Bauer, <laughs> André Hazens. Ik was met Chelme in gesprek. Chelme, jongen. Ja, ik geloof dat Bauer nog niet eens geboren was toen. Well, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ze je nog in geval? de proppen schieten. Ja, precies. Maar uh, uh, nou ja, toen, uh, toen klikte dat zo dat we zijn dus wat, uh, wat feestjes en partijtjes uh, gaan doen samen in november 1976 voor het eerst in Loosdrecht, ja. meen ik me te herinneren. Nou en ja zo is het eigenlijk, uh, uh, ik ben niet, nooit meer weggegaan dus ik, vanaf 1976 uh, dus Knap. volgend jaar dus uh, uh, 37 jaar. Nou dus, ik voel hier een lustrompje aankomen Ruud, huh? een lustrumconcert. 37 jaar samen met een, lus, een lusdrum. Een lusdrumconcert, <laughs> ja. Go maar goed, de line-up hebben we besproken. Uh, wat voor soort... Uh, hoe ga je in de persbericht staat dat je, dat je het publiek weet te bespelen? Ja, we beginnen met de 5e de Sinfonie van Beethoven. Perfect. Daarna, doen het, uh, van, uh, oh, uh, daarna doen we het eerste vioolconcert van Johan Sebastian Bach. Uh, geweldig. Daarna doen we het eerste carpaanconcert van... Hoe uh, uh, uh, heet je ook, man? Ik weer, uh, Ra ik zou... Rachmaninoff, ik zeg uh, Ja, maar... Rachmaninoff bijvoorbeeld. Echt een Er komen ook drie Karpuin bij. Begrijp begrijpt ja, wel, luisteraars. Ja. Hij is al aardig nu, nu, zenuwachtig. Ja. Maar nou even, even to the point. Wat voor muziek kunnen we vanavond verwachten? Dat zeg ik toch? Zie je? Dat zegt die winnen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja nou, ik weet het wel. We houden we... we het gewoon geheim. Kijk, de mensen die... Laat ik het zo, ik het zo zeggen. De mensen die uh, vanavond komen... Uh, de, uh, zeker de Zandvoorters. Die, die kennen ons natuurlijk al vanuit... Uh, wanneer speelden we voor het eerst in Zandvoort? Ik geloof in 77 of 78. Ja. Toen deden we voor het eerst de, de, de kerkdienst op het, op het, op het uh, Gasthuisplein. Dat weet ik nog wel. En uh, ja, toen zijn we een aantal jaren in het toenmalige wapen van Zandvoort geweest. En ja, de Haltestraat natuurlijk, bij het toenmalige Bastillevoort. En daar hebben we natuurlijk jaren gespeeld. En daarna, zelfs nog toen Scandals nog op het Kerkplein zat, hebben we daar ook een aantal jaren gespeeld. Freddy en Paul op het strand? Freddy en Paul nog op het zand. Dus nou ja, ben beter Wij spelen gewoon rockklassiekers uit de 60e en 70e jaren. En we doen een paar, één of twee actuele liedjes uit deze tijd, maar niet te veel. Get lucky? Ja. Uh, ja, die zou wel eens kunnen oh, Oké. Okay. <laughs> Kijk, dus hij, hij geeft wel een tipje van de sluier. Ja, een ja, tipje ja. van de sluier. Charles, zeg jij, wat, wat, wat voor nummers kunnen we nog meer verwachten van nou? Oh jee. <laughs> hij <laughs> wordt nu op de vingers gekocht. Ja, ik ik wil alle nummers horen nu. Geloof ik. Ja, ja. Ja, ja, nou, wat, wat Ruud al zei. Dus, uh, ja, we hebben allebei onze roots in de 60, 70 jaar. jaren. Uh, maar ja, we zijn met de tijd natuurlijk meegegroeid. We hebben 80 jaren 90 jaar jaren muziek gespeeld. We spelen ook muziek van nu. En uh, ja, we proberen een beetje te peilen wat het, uh, wat het publiek leuk vindt. En uh, ja, of het het algemeen uh, komt het allemaal zelf goed. Ik weet dat de gast vanavond ook heel goed Frank, si Frank Sinatra kan imiteren. Uh, nee, Marco Boublet. Maar ook goed. Ja, ook goed. Maar hij was, ja. uh, was toch even op me toen. Nee, Jij bent in de war met Kees van der Laassen, onze bassist. Die heeft ook een, een act ja. als Frank Sinatra. En, uh, ik durf het bijna niet te vragen. <laughs> nee, dat doen we niet. Dat doen we denk ik niet. Nee, oké. Okay. Nou, hij. Uh, nou, Boublé swingt ook. Hij, waarschijnlijk dat we wel iets van Boublé doen, dat weet ik nog niet. Maar we gaan gewoon niet te veel weggeven. Ik bedoel, kijk, het is leuk als de. Als de ja. Ik kan wel de alle sets gaan verraden. Nou, ja trouwens verwerken werken niet eens met sets. je had het net over een rooster, nou dat speelt natuurlijk bijvoorbeeld ook. lidl wordt een rooster. van de rolling stones. dat is ook een spel. hey jongens, ik zou wel, ik zou, ik zou wel een hele zomer met jullie kunnen vullen, met alle verhalen en anekdotes. nou, ik zal dan de programma zeggen geweldig. Wij wensen jullie heel veel plezier vanavond. Dankjewel. En ik hoop dat het Raadhuisplein ontploft van de gasten. Ja, ja eerst nog uh, allemaal auto's he, in ja, het centrum. allemaal oude alle raceautos. Allemaal timers en daarna komen er nog een paar oldtimers en dat zijn wij dan. Ja. <laughs> Goed. Om 8 dus gewoon een Om acht ja. uur gaan jullie Oldtimeravond, inderdaad. Ja. Dat past wel bij het volgende plaatje, oldtimeravond. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Hier is de Rolling Stones en time is on my site. Kijk. Yes. Jongens, heel Kijk. veel plezier vanavond. Heel van, en maak er een feest van. Vanaf acht uur op het Raadhuisplein. Ruud Josse XL. Ik Oltimers vanavond eh, in het centrum van Zandvoort. En Ruud Jansen hoort daar natuurlijk ook bij, hè? Ja, ja, ja, ja. Wij lopen op biologische. Ja, maar, sorry? Wij lopen op biologische brandstoffen. Kijk, kijk, dat ja, bedoel ik heel goed. Jorgen, de, de Rolling Stones bij CFM in Tuin is aan mijn site. het ritme van Zandvoort ook op TV. CFM Text TV op kanaal 45-45. En de digitale kijkers gaan naar. Kanaal 40 is hier. Dat is Springfields. Private. Het is uh, bijna half vijf, zullen we hem gaan doen. De dieren van de week. Ja, want je hebt een duootje in aanbieding. Hè? Ja, een setje. een setje. Een setje. En dan heb ik het over Bas en Bianca. Bas en Bianca. Bas Daar komen en Bianca, ze aan. Ja, zijn twee leuke, vriendelijke, doch vrij grote konijnen. Ze zijn alweer een tijdje in het asiel... en onlangs zijn ze aan elkaar gekoppeld. Het gaat zo leuk samen dat ze ook graag samen naar een nieuw thuis willen. Voor dit leuke stijl is een huis met een grote tuin een vereiste. Ze willen gezellig samen in een groot hok... Met een ruime buitenren wonen. En lekker samen in het gras rennen. Heeft u plaats voor dit enorme leuke stel? Kom dan stel eens langs om kennis met hen te maken. Want ze verblijven momenteel op het Dierentehuis Kennemerland, Keesonstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierenhuiskennemerland.nl. Oké, okay, geef deze beide konijntjes een leuk huis. Ja, ja. Want ze zijn heel lief. Zo, mensen, het liedje wat ik nu heb. Kon je verwachten, hè, Albert-Jan? Ja, schat voor overkomen. Je zag me al zoeken. Daar komt hij ja, ja. De aan de zingel van Henkie. Zing hem dan hey, Lief klein mee. konijntje had een vliegje ja, ja, ja. in zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus.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 Lief klein konijntje. Ja, dat staat je goed, Albert. Jan. Ben je ook een konijntje of zo? Hoor dat zo? Ja, ja. Kijk uh, live mee op, op Albert Albertje als konijn. Ook leuk. Jorgen Henkie, lief klein konijntje, had een vliegje op zijn neus. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen weer rap over naar het circuitpark, zo voort naar Willem van deze. Wat de Formule 1 die gaat ze dadelijk van start, Willem. Heb ik dat goed begrepen? Dat klopt helemaal, Rob. En heel snel, vanaf nu, over 15 seconden, gaan we de in. En, en ja, ik denk dat je dan op de achtergrond hoort... Mooie Formule 1-geluiden, ook Formule 1, ook, uh, Formule 1 uh, die jij kent, een uh, auto die vol zit position uh, vertrekt, is de auto. Uh, oh, James Hunter rijdt daar in de, de Hesketh. Uh, het team van uh, Lord Hesketh toen uh, opgezet uh, met James Hunter's uh, rijden, 22 uh, Formule 1-auto's, uh, ja, die van start gaan. Een, een heel mooi uh, veld natuurlijk. Uh, Auto's, Een auto die we er ook in zien is uh, toch uh, ook wel uh, uniek uh, voor ons Zandvoorters. Dat is de engine Unipart uh, gesponsord. Waar ooit uh, Jan Lamers uh, uit Zandvoort uh, zijn races in de, in de omgeving. Op weg uh, nu uh, richting Skypack uh, e-mails de uh, kop van het veld uh, om naar de start te gaan. De trek uh, van vol is het uh, Michael Lyons in de Heskip. Op de tweede plaats uh, Simon Fish. In een uh, Ensign, derde Christophe uh, Darsamboer in de McLaren en vierde uh, de toch wel uh, voor mij mooiste auto, dat is de uh, Tero uh, 012 uh, uit 1983, waar ooit uh, Jackie Stewart in Ray en uh, François Sefer. Oké, okay, ja, ja, ja, ik had even de muziek uitgegooid. Ik denk dat kunnen we die Formule 1-auto's nog even op de achtergrond horen, uh, Willem. Ja, we zijn nog wel even bezig met de uitzending, denk ik. Ze zijn nu op weg naar de start. Dus we gaan zo de Formule 1 start live meemaken, toch? Of ik dat nog doorkom, kom, is vraag twee. Ja, die nou, willen we meemaken. Die willen we... Me... Ja, ja, ja, ja. We spreken dit af. We praten gewoon door totdat ze klaar zijn. En totdat het uh, licht op groen gaat. En dan zou ik zeggen, uh, dan wens ik jou een prettige middag verder nog. Ja. Uh... Ja, dan horen we elkaar niet meer. Want dan horen we elkaar niet meer. Maar morgen ben je er ook weer... Uh... Ja, morgen zijn we er ook en morgen begint het uh, programma natuurlijk alweer uh, vroeg. En uh, ja, als het weer zo is, uh, de sfeer is goed, de weer is, uh, het weer is goed, uh, de auto's uh, zijn mooi om te horen, om te zien en de snelheid te zien. Kortom, uh, ja, iedereen zou ik zeggen, meer dan uh, waard om een uh, kaartje te kopen als je er nog een hebt uh, om hier morgen uh, ook te gaan kijken. Want dat uh, is toch een uniek uh, spektakel en uh, ja, dat dat zo is uh, bewijst vandaag alweer uh, met zoveel mensen. ...die vandaag al opgekomen zijn. Ja, een deel van de auto's... ...en dat zullen ongetwijfeld niet deze zijn... ...die zo dadelijk maar start gaan. ...die voor gaat vanavond natuurlijk... ...vanaf half acht... ...vertrekken ze hier vanaf het rechterend... ...richting dorp en... Uh, ja, dat gaat ook nog een mooi film, een feest worden natuurlijk. En, uh, muzikaal uh, wordt dat onlijst. Uh, ...ja, dat weten jullie ook al... ...en dat uh, moet gewoon een mooi... ...feest gaan worden vanavond. En, uh, van een voetene. Wel, dat zijn 50 auto's natuurlijk geweldig daverend uh, geluid, geluid en de snelheid. Ik wacht dat, dat ze bij mij uh, zo lang zullen uh, gekomen. En het is toch het uh, meest in de... Leider voor zover zien, oké. Okay, en iets verderop staat de Peneton t die daar ook. Oké, wat een geweld zeg, het Heerlijk, geweldig! Heerlijk! Je hoort ons wel nu, Willem, of niet? Wat zeg je? Ja, wat zeg je? Je hoort, je, hoort, je hoort ons wel nu, Willem. Ik denk dat we zo'n safety car krijgen hier. Want dat is toch wel uh, flink hard eraf gegaan. Nee, uh, geen lach hier, maar daar dus oké. Dat is het belangrijkste. Ja, precies. Het belangrijkste. We zien wel een uh, achterband, uh, een eindje verderop uh, liggen. Dat is niet meer de bedoeling dat de wielen uh, loskomen. Maar dat is, uh, gelukkig uh, goed hier. Oké, okay, zeg, uh, bedankt voor zover. We gaan morgen weer verder. We pakken er morgenmiddag gewoon weer op. Dat gaan we zeker doen, toch? Ja, doen we Willem. En ik zou zeggen, we zien elkaar vanavond bij het concert van Ruud Jansen. Ja, zorg jij voor het zonnetje, morgen doe ik het geluid. Gaan <laughs> ja, we regelen. Hey Willem, je moet trouwens nog de groet hebben van Rijn van Lunteren. Die zit mee te luisteren in Amsterdam. In Amsterdam? Ja. Ik vraag dan Ik heb geen idee. Rijn, kom je nog naar Zonvoort? Dat is de vraag bij deze. We zullen het we horen van Rijn. Antwoord zien we vanavond. D dat bedoel ik. Dankjewel, Willem. Vanaf circuitpark Salvoorts. En we zien je vanavond. Dat was Willem. We gaan weer muziek draaien. Albert jan Hier is Tom Brown. en funking for Jamaica. Oh ah yeah. ja. De single van Het Goede Doel en Alles Geprobeerd. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. Sinds de verkiezingen, die werden gewonnen door de PvdA en de VVD... zijn ze tot elkaar veroordeeld, die twee... Maar Rutte wist Samson goed te paaien en de situatie wel iets meer te verfraaien. Samson trapte met open ogen in de val. Want het beleid van de VVD regeert in ieder geval. De P van de A loopt alleen maar mee en knikt ja en amen. Heel gedwee. Want zoals het nu gaat kan de grootste broer wel regeren... Geld wat wordt bezuinigd gaat allemaal naar de hoge heren. Dat is nog eens een beleid op tafel leggen. En dan bezuinigen, moet hardop zeggen. Ja, bezuinigen moet. Maar wel evenredig dan. Want die lui in Brussel kosten een uh, de kosten uit de pan. Sinds de Europese eenheid hebben steeds meer landen het slecht... Maar financieel groeit alles uit elkaar en daar wordt niet naar gekeken. Ze kunnen bij heel veel voetballers miljoenen lenen. Want wat daar verdiend wordt is een regelrechte schande. Niet in Nederland, maar eromheen in al die andere landen. Als wij terug moeten omdat het slecht gaat... zijn voetballers met hun vele miljoenen het best gebaat. Kortom, crisis is...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 zal ik no Het mooie gedicht van de week van jou Albert Jan vond ik uh, dit van een toepasselijke plaats. Ja, je... We hebben woorden uh, zonder woorden speciaal even voor uh, Samson en uh, Rutte gedraaid. Dat ja. mm, een liefstelletje bij elkaar. <laughs> meer zeg ik er niet over. Zullen we Lou Ross uh, gaan draaien? Ja, maar mag ik nog even een, oh, ja. een, een ja, ja, ja. sportupdate uh, doorgeven? Want uh, er wordt momenteel gegolfd namelijk uh, in uh, Wales. En wel het Celtic Manor Resort. Wordt, daar wordt uh, het toernooi van de Europese Tour momenteel uh, verspeeld. En ik kan u mededelen dat uh, vanmorgen Joost Luiten op een elfde plaats is gestart. Maar dat hij inmiddels is gestegen naar een uh, uh, uh, gedeelde vierde plek. Vierde plek? Hij staat, so. Ja, hij is nog in de baan. Dus uh, we moeten nog even afwachten hoe dat afloopt. Maar hij staat gedeeld vierde. Goed, hey, ja, nog een uh, sportupdate. Want uh, onze eigen Zandvoortse Wendy Moore. Ja? Zij heeft vandaag meegedaan aan het uh, Nederlands kampioenschap M1 uh, Dressuur. En ze is daar achtste geworden. Ja. Dus een hele mooie Hulde. prestatie van uh, Wendy Moore. Achtste dus bij het uh, Nederlands kampioenschap M1 Dressuur. En hier is Lou Ross en Lady Love.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 And I want to see you around Heaven sent you down My lady, love Let me tell you that het uh, ene laatste plaatje, Albert-Jan. Ja, Dat betreft we... dit programma in ieder geval. Want CFM gaat gewoon door, hè? ook zo dadelijk na vijf uur. hebben we weer een, een nieuwe aflevering van Entertainment voor You met Mark Orte. Ja, dus uh, genoeg reden om te blijven luisteren. En terwijl ik dat zeg... Zeker wel. En morgen zijn wij er trouwens ook weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Op de zondagmiddag met Zandvoort op zondag. Zo dadelijk dus uh, entertainment voor jou. Heel veel uh, entertainment voor jou. Dus om het zo maar te zeggen. En uh, morgen dan uh, zijn we er weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Tot dan in een hele fijne zaterdagavond. Dag. Tot vanavond. Really Groetjes. swear and curse.